Goedemiddag, ik ben Martijn en dit is het nieuws van NOS op 3. Mark Rutte zien we niet meer terug in de politiek. Hij kondigde vanmorgen aan te stoppen. Hij staat niet meer op de lijst voor de VVD bij de komende verkiezingen. Veel partijen vinden het een goed besluit van Rutte. Als ik het 13 jaar premierschap bekijk overheerst toch het respect voor iemand die 13 jaar alles aan de kant gezet heeft, ziel en zaligheid heeft ingezet voor zijn land. Nou, dit is natuurlijk een historisch moment. Als iemand na zo'n lange tijd zijn uh, afscheid aankondigt uh, als premier. En daar heb ik ook respect voor. Het is toch al een indrukwekkende dag dat hij gaat. En ik wens hem ook oprecht wat hij ook gaat doen. Uh, voor alles wat hij voor Nederland heeft gedaan. Al was het niet uh, mijn keuzes. Ja, toch wel respect. Rutte gaat niet direct weg. Hij blijft normaal gesproken aan tot de komende verkiezingen in november. Ja, De grote vraag is nu, wie wordt er bij... die verkiezingen dan wel de lijsttrekker van de VVD. Ik vroeg het eerder vanmiddag aan mijn collega Saskia van NOS Stories. Wie gaat Rutte opvolgen? Dat is een hele interessante vraag, want een echte opvolger, die is er uh, nog niet. Er gaan wel namen rond. Dijkhof wordt vaak genoemd, maar heeft tot nu toe heel erg de boot afgehouden. Dus, yes, nu minister van Justitie ja. en Veiligheid, uh, wordt uh, vaak genoemd. Ja, we zullen het, uh, we zullen het meemaken appartementen in Rotterdam zijn zo erg verwoest geraakt door een brand... dat ze onbewoonbaar zijn. Gisteravond brak de brand uit. Iedereen was op tijd geëvacueerd. Mogelijk was ze op een balkon een gaslamp in brand gevlogen. Zware straffen voor twee mannen voor een reeks aanslagen in Brabant en Haarlem. Ze gaan voor 10 en 17 jaar de cel in... En de mannen gooiden onder meer brandbommen en handgranaten naar huizen en cafés. En het profvoetbal gaat ingrijpen als in het stadion een speler of scheid wordt uitgescholden voor homo. Vanaf nu zal de stadionspieker eerst mensen waarschuwen. Gaan die homofobe spreekkoren door, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. KVB zegt dat daders een stadionverbod krijgen van maximaal anderhalf jaar.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 Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Vertraging in het noorden van het land op de A7. Heerenveen richting Hoorn. Tussen Breeslanddijk en Oever staat drie kilometer file. Vertraging is tien minuten. En de N9, Alkmaar richting Den Helder. Tussen Bergen en Petten drie kilometer file. En de vertraging van een kwartier. En het komt door werkzaamheden daar. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. Zon. Zomerhit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 lekkere hit uit de, de jaren 80 joh, de Womack en Womack en de teardrops. Nou, die hoef je zeker niet te hebben, want uh, wij zijn weer op de radio. Benno, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, ja. Ja, ja. Ik Zo. leef nog. Ik leef nog. Ja, zeker. Heb... Ja, de warmte. Gisteren is het uh, begonnen en vandaag ook weer een uh, behoorlijke temperatuur. Nou, ik denk het is wel. Is het zeg. een beetje uit te houden allemaal? Nou, ik heb mezelf net met succes gereanimeerd door uh, wat koffie en uh, broodjes en water erin te gieten, want ik was op het strand bij de watersportvereniging. Mijn hemel, wat was het? Heet zeg. Jeetje. En, um, wat en deed jij daar uh, trouwens? Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, om exact 12 uur gingen de bootjes van start. En um, daarover straks natuurlijk veel meer. Um, en daar heb ik even naar gekeken. en uh, We hebben natuurlijk vandaag de Nam Rem Race. En het was uh, ontzettend leuk om daar uh, getuige van te uh, hebben. Ik voelde gewoon een bepaalde spanning voor de race zoals je dat ook met autosport hebt, weet je wel. Daar staat iedereen die ligt aan te wachten. En dan in één keer begint het al wat ervaren. Um, nou, ja, ik heb nog even een interviewtje met Jan Willem opgenomen. En daar gaan we straks even, ook even, even naar luisteren. En natuurlijk hebben we nog heel veel andere nieuws. Um, en, en natuurlijk leuke muziek. Uh, eens even kijken. We hebben het over uh, de Formule 1. Over Ria Valk. Uh, eens even kijken. Oh ja, en dan het weerbericht natuurlijk. En we kregen daar nog wat persberichten over. Over een, uh, het. Uh, Ho uh, Hoogheemraadschap Rijnland, die uh, stuurde een persbericht. Ja, droog hè, terwijl het toch regent. Ja, ja, ja, precies. En, daar, en ja, de evenementenagenda enzovoorts enzovoorts. We hebben drie volle uren. Ja, er zijn heel veel evenementen trouwens. Vandaag hebben we onder meer bij de tennisclub Zandvoort een uh, zomertoernooi. Oké. Okay. is juist om uh, twee uur begonnen tot aan uh, zes uur. En dan wordt uh, lekker getennist uh, daar op de tennisclub Zandvoort. Ja. En straks vanavond hebben ze uh, uh, muziek en een uh, barbecue. Oké. Dus uh, okay, nou. hele gezellige summer vibes uh, nou, daar. Nou, uh, dat is geweldig. En... Er is dancing in the street uh, vanavond. Uh, ja. Op uh, drie, uh, ja, drie straten, uh, drie plekken. Halterstraat, uh, Gastelsplein en Kerkplein. Uh, live muziek van uh, diverse DJ's vanavond. Wauw. Nou, dat is ja. helemaal geweldig. Nou, dan hebben we de evenementagenda gehad. Dank je wel, uh, meneer Arms. Dancing in the street, daar houden we het <laughs> over. He? Nou ja, dat, dat brengt me op deze, Benno. Oh ja, leuk. Een lekkere danceclassic uh, van uh, de Pieter band En die heet uh, Dancing Down the Streets. We draaien hem van de video. Goedemiddag. De zomerse ritme van de zee, het strand en een bruisende badplaats. Dit is het zonnige ritme van ZFM.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 Van mezelf hè? ik zat maffe dingen. Gewoon is bij mij echt wel gek genoeg. Lijkt wel alles zo loop ik te zwingen. lazer, is toch al dagenlang niet in de kroeg. Net als op het schootlijn, voor de allereerste keer. Laat de pijl me bellen, deze jongen komt niet meer verliefd. Tot over mijn oren, onderste boven, dat dan nog kan. Alles is veranderd, sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Net als op het schoolplein voor de allereerste keer. Laat de bel me bellen, deze jongen komt niet meer ver verliefd. Tot over mijn oor, te boven. Twee gouden hits uh, achter elkaar. Als eerste de Pieter Jacques Bent uh, en Coen Dancing Down the Street. Vanavond, uiteraard, Dancing in the Street uh, hier in Zandvoort. En daarachteraan achteraan nee, pop uh, op zijn allerbeste. Uh, dat was uh, de single uh, Verliefd van Circus Custers. Nou, van de week, uh, ja, we hebben vandaag prachtig weer. Ja. En gisteren ook al een uh, mooie zonnige dag, maar uh, dat was uh, afgelopen woensdag wel even anders uh, piepen, uh, Benno. Nou, zeker. Uh, uh, even kijken wat mijn bronnen ook alweer zeiden. Dat er, um... Kijk, je hebt de meldkamer, hè? ik zal het even proberen uit te leggen. Je hebt de meldkamer, die doet zeg maar het reguliere werk. En als er heel veel meldingen binnenkomen van bij de brandweer, zoals uh, afgelopen woensdag... Dan gaan ze een zogenaamde DCU opzetten. Dat, is, dat betekent een decentrale uitgifte. En dat zijn in dit geval waren dat vijf brandweermensen. Die zitten dan achter computers. en waar alle meldingen binnenkomen. Uh, en die moeten dat dan uitgeven. In dit geval aan 30 brandweervoertuigen. Kan je nagaan, 30 x 6. Dat is 180 man gewoon onderweg. Jeutje! Uh, en dat is nog niet eens alles. Uh, en dus uh, zo zeg maar zo'n 200 man onderweg en die hebben dus uh, van al ongeveer 11 uur tot 's avonds uh, laat zijn ze bezig geweest en die hebben 700 meldingen in onze eigen regio Kennemerland en halen we meer. Zijn ze afgereden en zijn ze daarmee bezig geweest en dat nog ...komen alle aannemers er nog bij... ...die, hebben, die zijn ingeschakeld... En, uh, ...en wat al niet meer zijnde. Ja, Spaanlanden natuurlijk... ...voor opruimen en in de gaten houden. Precies, maar ook aannemersbedrijven... ...en zelfs particulieren met, uh, met motorzagen... ...zo las ik op uh, een Facebook-bericht... ...dat ik bij de Elshoek houd... ...dat daar een uh, takken uh, lagen... ...en de mensen niet meer weg konden komen daar... ...en er stopte ineens een meneer met een auto... En die pakte een, uh, een kettingzagen en die uh, ging alle takjes aan, uh, aan stukjes uh, zagen en uh, opruimen. En ze konden weer naar buiten. Ja? ja of uh, had hij het nodig voor zijn open haak? Dat kan idee, natuurlijk. Nou ja, precies. En ja, en wat mij dus eigenlijk verbaast. Ik denk, nou ja, dan hebben we die stormschade wel inmiddels gehad. Nee hoor, vandaag gaat het opruimen bij de brandweer door die stormschade. Gaat gewoon in één stuk door, hè. vanmiddag om half twee nog. In Amuiden dat de brandweer uitrukte daarvoor. Het gaat allemaal natuurlijk op... Ze uh, Ze doen het rustig aan, maar dat is al niet te min. Ze moeten er wel voor uitrukken. In Spaarndam en de lage dijk. Uh, even kijken. Uh, vanochtend nog in, in, hier in Zandvoort, in de kameling onderstraat waar de brandweer nog even voor stormschade op moest draven. Zelfs met een ladderwagen die daarbij moest komen. Dus dat is iets wat op hoogte was. En dat tussen alle liftopsluitingen... bermbranden... en wat al niet meer zijn... brandgeruchten. En, oh ja, er stond nog een, een auto in de brand... in, in Hoofddorp. Dus uh, ga zomaar verder. Uh, en ja... ze hebben er nog steeds druk mee. Zeker. En 50 meldingen, wat ik begreep... in Zandvoort alleen maar al. Nou, kan je nagaan. Dus dan, uh, dus dat, dat is wel, wel heftig allemaal. Nou, en dan uh, gaan we straks maar eens even... naar het weer kijken, want... Uh, ja, we zijn toch een beetje nieuwsgierig wat het weer gaat doen. Want die onweersbuien met kode geel is, uh, is natuurlijk wel uh, kan best spannend worden morgen. Zeker, maar vandaag is het een mooie stranddag en nee, dat betekent uh, heel druk op strand. Ja, zeker. En dat betekent ook uh, uiteraard heel veel uh, mensen die daar uh, lekker uh, aan het uh, vertoeven zijn uh, en genieten van het mooie weer. Ja. Gezinnen met kinderen en dergelijke. En dan krijg je natuurlijk dat uh, er uh, kinderen vermist uh, raken. Ja, ja. En uh, ja, de, uh, de Redesbrigades hebben het daar uh, altijd druk mee. En op dit moment uh, krijgen we een, uh, zojuist een uh, burgernetbericht uh, uh, binnen: dat uh, vermist wordt in uh, Zandvoort Strand. Een uh, meisje van uh, vijf jaar oud. Licht getint, bruin uh, uh, haar, een knotje en uh, bruine ogen. en een uh, groen-roze bikini. Nou, mocht je dat meisje gezien hebben. Meld het dan aan de politie. Je kan direct 112 melden daarvoor. Oké. Okay. Dus uh, meisje van vijf jaar uh, hier uh, op het strand vermist. Kijk uit uh, naar dat meisje en uh, bel meteen 112 zodra je haar gevonden hebt. Mm, yeah. Yeah, yeah. The time. We the timing.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 Need. Just say you one day will bring back yourself to me Nou, oh, het is uh, echt strandmuziek uh, uh, dit. Ja, en daar word je we wel vrolijk van. En ik heb hem uh, op vinyl. Een hele oude single, want uh, dat is al de tweede vinylplaat die ik uh, vandaag draai. Ik ben lekker bezig. Uh, ja, ja, ja. ja. Yo, the summer is coming. En dan krijg je inderdaad zin in het mooie weer uh, wat we vandaag hebben. En lekker uh, genieten op het zand van het uh, weer of uh, bij uh, Bloemendaal. Ja. Maar dat is uh, gisteravond helemaal verkeerd afgelopen voor een... Uh, 79-jarige meneer, Benno. Ja, die is uh, helaas uh, overleden en uh, hij werd levensloos uh, uit het water gehaald. Is natuurlijk door de reddingsbrigades uh, en de ambulance dienst en misschien ook wel een Daar dacht ik ook. Ja, die, ik zie hem op mijn hoofd beneden gewoon op de foto. Uh, is hij natuurlijk uitgebreid gereanimeerd, dat, is, uh, dat doen we gewoon. We gaan strijden voor elk mensenleven. Um, maar dat heeft allemaal niet mogen baten. De hulp kwam uiteindelijk te laat. Oorzaak onbekend waarom de man. Onwel, misschien is hij onwel geworden tijdens het zwemmen, wie zal het zeggen. Um, dus uh, ja, dat, is, uh, dat hebben we elk jaar natuurlijk ja, wel. Ja, ik dacht er wel aan hoor, want uh, ja, het water was niet uh, echt gevaarlijk, nee. De temperatuur ook goed. Ja, ja precies. Dus uh, ja. ja, het was ook geen uh, manier dat je denkt van uh, die kan helemaal niet zwemmen, denk nee. ik ook niet. Nee, nee, daarom. Dus het is wel een beetje op vermoedens nou wat ik zeg, maar uh, ja, ja, ja. je gaat de kant op uh, inderdaad dat hij uh, onwel is geworden in het water. Precies, precies. Uh, ja, uh, wat gaan we doen? We gaan door met de weersverwachtingen. Ja, dat gaan we zo meteen doen. Oh, we gaan eerst uh, nog even een plaatje oh, leuk, ja. Dan uh, oh, ja. gaan we naar het weer toe. En jij bent uh, natuurlijk op uh, de zeilvereniging uh, geweest. Ja. Uh, hier in Stolven, watersportvereniging ja. uh, moet ik zeggen. Ja. En uh, je hebt daar uh, Jan uh, Willem van uh, Gunningslo ja, ja. gesproken. En uh, daar gaan we straks uh, ook naar luisteren. Maar eerst het uh, weer voor de komende dagen. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Dat hoor je na deze single van... 10CC. Hier zijn ze met veel de love. I saw you so pretty Your face lit up the, the two worlds came Ik van Tessie zie je, veel de love. Zie je de Zandvoort, weer Nou, half drie geweest, tijd voor het uh, weer. Nou, vandaag gewoon een hele warme dag, uh, Benno. Een hele warme dag, ja. Het is uh, momenteel uh, 32 graden in Zandvoort en het blijft droog. We hebben een uh, 3 voor windje Eens even kijken, ik kan niet zo goed zien warm. Waar die vandaan komt, maar in ieder geval oost. Volgens mij in. zuiden of zuidoosten. Ja, ja, ja, precies. Um, oh ja, oost natuurlijk. Morgen, ja, morgen is toch wel een apart verhaal, dames en heren. En ik, uh, ik wil eigenlijk daarmee gelijk een waarschuwing uit laten gaan van... hou het weer gewoon in de gaten. Er is voor uh, morgen 21 millimeter water voorspeld. En dat betekent 21 liter water per meter. En dat zijn twee emmers van 10 liter. En, uh, en dat gaat iets harder waaien uit de noord-noordwestenwind. 4, 45% kans op nog een zonnetje. En, uh, en ik heb dan even gekeken, van uh, 21 mm is dat veel regen. Nou, nog net niet. Het zit uh, 25 mm, dan spreekt men over een hoosbui. En van 50 mm af voor zeer zware regen of zware regen. Dus het is wel natuurlijk wel een vrachtwater wat er aan zit te komen. Het wordt morgen toch nog 26 graden. En eens even kijken wat zij de, de, de... Ik haal even de de KNMI-app erbij, want daar er staat het toch wel redelijk nauwelijks in beschreven... dat de temperatuur die kan aardig dalen in een relatief korte tijd. Als ik kijk naar om 12 uur, morgenmiddag is het nog 27 graden. En dan keldert die uh, tot, uh, tot 7 uur avonds en dan is het ineens 18 graden. Dus dat betekent toch wel dat er heel wat gebeurt met die temperaturen hier in Zandvoort... En natuurlijk al dat water wat er bij zit te komen. Dus uh, hou het weer in de gaten. Het is nu kolengeel voor morgen. Maar het zou misschien zomaar ook weer uh, opgeschaald kunnen worden. Zeker. Nou, we gaan het in de gaten houden. Benno, dankjewel even voor het weer. Ik kijk ondertussen naar de watersportvereniging Zandvoort. Oh, Daar is ja. vandaag een rondje rem. En ook daar hebben ze een uh, weerstation uh, op het dak staan. Okay. Op dit moment 34,3 graden geeft het, uh, ja, ja. het uh, weer uh, daaraan. met een zuid-zuidoostenwind. Zuid zuid-zuidoostenwind. Geen wonder dat ik het verwarm daar. Ja, mm. dus een uh, nou, warm plekje daar. Heel warm, ja. Nou, ja straks uh, horen we van uh, Jan-Willem hoe het allemaal uh, gaat verlopen heeft. Met de uh, rondje rem. Want vandaag besteden we daar uh, uiteraard uh, ruim aandacht aan bij CFM. En als je meekijkt op de webcam, uh, nou ja, de webcam via YouTube uh, bij uh, de watersportvereniging. Dan uh, zie je dat het uh, behoorlijk uh, druk is op het uh, strand. En dat iedereen uh, lekker geniet uh, daar van het uh, mooie weer hier in Sanford Holiday. Celebrate severas, my G and Swed. We took the Holly with all our friends. It was a time to relax and let you wear it behind. Exactly seven weeks with some cross, my mind. And what's the side of the time We never forget. One morning I'm parasiting out of a bed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 We go into London and New York City And we take a little piece of Amsterdam Right I want a holiday, I've screwed a lot The only thing is school, the only thing I've got is where's Ferris told me, I better go Cause when hanging on the street, in the street get choked And about rocks, what happened to you? I told them it's my life, and I know what I'm doing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 It's a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 When, so let's go back. We gaan weer we hey, een groot van, uh, We gaan weer een We gaan weer We gaan weer We gaan We gaan We gaan We gaan weer Holiday en een We gaan We gaan over We uh, is de zomervakantie inmiddels officieel begonnen gisteren. En uh, dat betekent dat weer heel veel mensen op uh, vakantie uh, zijn. En uh, lekker genieten van het mooie zonnige weer. En daar hoort ook de Tour de France natuurlijk bij. Satin noir, blanc. A vous peignoir que c'est trop blanc. Wow. A vous c'est trop blanc. Je noorren bien, c'est pour 10 ans. Mais j'en prendrai pour 110 ans, au moins, au moins 110 ans. Hélène, je suis pas vert. laisse me devenir ton amant, seul montagnard, de tes mots. Lekker een Franstalig nummer. Vandaar dat ik het over de Tour de France had, Benno. Ja. Is natuurlijk vorige week begonnen. Het is nu een weekje onderweg. In totaal drie weken. en oh, We hebben al heel veel spannende dingen gehad. Heel veel, zeg maar, ja, onderweg. De berg op en dergelijke. En bergaf. De berg af. Dit is berg af. Als je berg op gaat, moet je ook weer berg af. Oké, okay, wel. Dan gaat het berg afwaarts, zeg maar. Het, heel hard. Om het zo te zeggen. En heel hard. Ja, hoe hard? Uh, reizen 80, ja, uh, uh, 80, 80 en 100 uh, kilometer. Ja, zeker. 80 en niet wel vroeger. Ja, ja, ja. Niet normaal. Ja, ja. en gaat nou, dan ga ja. wel eens op je plaat. Ja, ja. ja nee, niet doen. Nee, niet doen. Nee, nou ja, zo hard gaat het uh, op het uh, water uh, niet, nee, toch? Nee, zeker. Vandaag helemaal niet. Want uh, ik was dus op de watersportvereniging om uh, in, nou, zeg maar, uh, half twaalf vanochtend. Een half uurtje voordat uh, de race zou beginnen. En ik kijk naar die, naar die, naar die zee. En ik zie die zee als een spiegeltje. Nou, en, dat, dat, uh, en, to, en toen trof ik Jan-Willem. Moet je maar eens horen. Een half uurtje nog. Het is windstil. Nee, valt mee. Gelukkig, okay. ja. Nou, ja. ja, eigenlijk is het de perfecte stranddag. Want het is hier op het strand dus het is het dus windstil. Ja. Maar eertje verder op zee en je ziet het ook wel een beetje aan de zwarte plekken. Als je op het strand uh, zet of helemaal aan het luisteren bent. Ja. Dan, uh, dan zie je eigenlijk dat uh, op zee staat, uh, staat wel wind. staat ongeveer windkracht 2, 3. Oké, okay. ja. genoeg. Ja, ja, genoeg, het is niet veel, maar, maar het kan, het kan. Waar, waar, waar ligt het omslagpunt eigenlijk, is dat uh, één? Ah, nee, nee, nee, echt, uh, kijk het stroomt natuurlijk ook altijd op zee dus je, en die stroom is ongeveer anderhalf knoop, twee knopen, dus ja, dat moet je sowieso al hebben om harder te gaan dan de stroom. Ja. En we sturen boten natuurlijk best een eind weg, ja. dus we houden dat heel goed in de gaten om te zorgen dat we niet één grote dobberpartij krijgen, dus het, dus het is altijd een beetje moeilijk te zeggen, maar vier, vijf knopen is echt het absolute minimum, maar, ja, ja, ja, ja. En dat is, dat is uh, winter één, sorry. Ja, ja. Ja. Wanneer haak je af eigenlijk? Dat je denkt van nou, het is, er staat nu absoluut te weinig wind. Nou, kijk, ik denk dat je... Het, het zeilen is soms heel erg een kwestie van geduld. Niet, wel. Dus, ja nee, nee. dus toch uh, Dus dat zie je altijd wel. Dat met het, ene, het ene gaat langer door dan de ander. Ja. Maar uh, ja, weet je je, je, je kijkt natuurlijk toch een beetje naar de kant. Van kom ik vooruit? En, uh, nou, en weet je het leuke van zeilen is altijd dat, je, uh, dat het veld helemaal door elkaar ligt. Dus het zijn uh, Nederlandse of zelfs wereldtoppers. En mensen uh, die hier echt puur voor de lol in zand voor dat wedstrijd het is dus alles door elkaar. Dus, en dat zie je ook in het veld. Hè? Dat je de hele ja. fanatieken die gaan natuurlijk al te lang mogen door. En sommige ja. mensen zeggen op een gegeven moment, ik heb een mooie dag gehad. En, ja, ja, ja. Dat was ook leuk. Ja, ja, precies. Die wereldtoppers, wie zijn dat? nou uh, We hebben bijvoorbeeld de gebroeders uh, Steegman. Ja. Die, uh, die hebben een hele grote boot die normaal als het hard genoeg waait, komt hij zelfs boven het water uit. Zo. Uh, zei we vorig jaar we waren ze ook de snelste. Uh, we hebben uh, Ad Noordzij met zijn zoon, met Maarten. Die uh, zijn uh, volgens mij ook wel meer op kampioen. En die zijn heel goed in lange Afstandraces, mm. Daar doen ze het altijd waanzinnig goed. Uh, ja, en nog, nog zo'n aantal teams die uh, uit de Nederlandse top hier zijn. En het leuke is ook bij de foils, en dan moet ik je de namen, uh, moet ik moet je daar, uh, die weet ik niet. Maar uh, we hebben bij de foils, dat zijn die grote matrassen. Ja. Die zweven echt boven het water. Die starten ietsje na de... Dat is zijn. toch geen varen meer? Ja, bij, ja, nog steeds wel een beetje. Je hebt nog okay. steeds een zeil en wind nodig. Okay. Maar uh, uh, dat zijn ook echt Nederlandse toppers. Dus ja, dat, ja. Is, uh, dat is ook hartstikke leuk. En dat is ongelooflijk voor te zien. Want je ziet, dat, ziet, uh, dat zul je ook zien dat uh, hier aan de kant uh, iedereen die op het strand zit, ja, die ziet ze ook voorbij scheren. En het gaat echt heel hard. Ja. Hoe, uh, wie, uh, hebben jullie elk jaar eigenlijk iemand die het officiële startschot geeft? Nou, uh, ja, op het bootje, op het water zelf is het, uh, heb je een wedstrijdleider. En die uh, staat echt met een toeter en weet ik veel wat. Maar we hebben natuurlijk wel uh, ja, vaak mensen van de reddingsbrigade of van de KNRM die hier van tevoren wel even tegen alle deelnemers ook het een en ander komen vertellen. Dus dat is eigenlijk, dat is eigenlijk altijd wel een beetje het officieuze startschot. Oh, officieus. Nou, Oké. Okay. Dus, dus het kan zomaar zijn dat iemand uh, zegt van... Oh, zijn we al begonnen? Hè? Ja, ja, nou bijna wel. Ja. Maar dat is... Dat is uh, dat, dat, dat, ik, toen ik vorige week bij jullie was, zei ik dat ook. Zeilen is echt de minst te volgen sport ongeveer ter wereld. Want het is met vlaggen uh, en toeters. Nou ja, als je, als je al niet in de war bent... dan uh, is het bij het kijken naar zeilen wel. Maar, uh, maar ja, dat gaan we proberen te duiden vandaag. Uh, en uh, ja, dus het echt. Is, die, die, de mensen die deelnemen, die, die luisteren heel aandachtig naar een toeter die over het water gaat schallen. En dan weten ze nu mogen we. Oké. Okay. En uh, hoe zit het met de uh, uh, YouTube? Hè? Want we kunnen ja. het allemaal via internet volgen. Ja, vandaag klopt. Ja, we gaan over. Zeven minuten, dus ik moet opschieten. Uh, gaan we uh, live, gaan we het live volgen. Uh, uh, als je in, op YouTube rondje rem zoekt, dan, uh, dan zie je op een gegeven moment wel uh, Watersportvereniging Zandvoort. En daar hebben we een YouTube kanaal waar we zo live gaan. We gaan je volgen. Veel Dankjewel. succes vandaag. Ja, leuk dat jullie er waren. Dank je. Zo, dat was uh, vanmorgen natuurlijk. Want uh, ja, die uitzending op YouTube is uh, al lang uh, lekker aan de gang, uh, Benno. Ja, al lang. Uh, nou ja, we, uh, we hebben nu zicht op een, een, uh, ja, wat banners. Uh, en natuurlijk uh, het zeetje en het overbrennende uh, strand. Ja, 10 kilometer per uur uh, op dit moment uh, de wind uh, uit het zuiden. 10 okay. km per uur. Nou ja, goed, dat, dat is dat... niet zoveel, hè? Uh, ik heb geen idee. Nee, dat is, dat is weinig. was oh, ze we tijdens die storm, uh, weet je wel, die ja. we net gehad hebben... Ja, ja. toen was uh, de, de, de 146 km ja. per uur gemeten daar in Amuiden. Dus. Ja, maar dat dus, is al uh, lang terug geweest. <laughs> <laughs> dat gaat dus wel heel snel. Het, ja. Dat, ja. Dat. Ja, ja. En dan hebben nou, ja. onze vrienden van de Reningsbrigade daar ook wel heel veel werk aan... Uh. Trouwens, over de hulpverleners. Toen ik daar zat te kijken, zag ik nog een boot voor een kustwacht voor Zandvoort liggen. En de KNRM, die, dat was even na 12. die kwam eigenlijk al een, iemand, zo, iemand met zo'n plank, weet je wel. En zo'n zo soort kitesurfer, denk ik, achter iets. Kwamen ze al terugbrengen op het strand. En die, dat was ook een beetje misgegaan. Ja, want de hulpdiensten zijn nauw zijn nou betrokken bij Rondje Rem ook. Jazeker, ik heb want, uh, van uh, ja, de... de week nog even Ernst Brok mee gebeld. En hij vertelde dat ze toch nog wel met 30, 40 man aan reddingsbrigades aanwezig zijn. En, um, nou, en, dan, en niet alleen Zandvoort natuurlijk. Hoewel volgens mij heeft Zandvoort al hun boten en aanhangers ingezet. Want de ene boot naar de andere jetski ging het water in. Want ja, ze varen natuurlijk mee met, met de race... Maar dan moeten er natuurlijk ook, ook uh, uh, lifeguards uh, achterblijven voor de mensen op het strand. Uh. Ja zeker, want 16 minuten geleden is uh, de eerste melding bij uh, de caserne van de gaat de Zandvoort binnengekomen van een uh, uh, zwemmer vermist. Oh. En dat is één uh, minuut geleden is dat enorm uh, opgeschaald en uh, is onder meer ook het uh, kusthulpverleningsvoertuig uh, uh, opgeroepen. KNRM uit Zandvoort. Alle opstappers en dergelijke. Ja. Dus uh, weer een grote actie op dit moment hier uh, voor de kust van uh, Zandvoort. Nou, kan je nagaan. Nou Als dus daar ween. meer informatie over uh, bekend is, dan hoor je dat uiteraard uh, bij ons hier op de radio, Benno. Precies, zo ben even Zover werken. even het, uh, de, ja, het uh, update vanaf het uh, strand. Wij gaan weer vanuit uh, de studio aan de tolweg uh, 10A. Gaan wij weer een uh, lekkere zonnig plaat draaien? En die past ook wel bij Rond Rem. Want daar heb je wind en zeilen voor nodig. Nou, wind 10 km per uur, dat is niet al te veel. Maar zeilen hebben ze genoeg, toch, daar? Meer mee dan genoeg. Meer dan genoeg, dat bedoel ik. Dus uh, dat komt allemaal wel goed. Uh. We gaan lekker luisteren naar de single van Splitsingen, wind en zeilen. Lange naar het zuiden, Holland plat in de Spaanse zon. Spaans benauwd in Spaans beton Ik wil wat doen deze zomer Wat kan ik doen deze zomer Ik moet wat doen deze zomer Wat kan ik doen deze zomer Wat moet ik in het buitenland onbetaalbaar deze laaie lange zomer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 De jaren tachtig had deze band heel veel grote hits. We hebben het over uh, ABC en ditmaal hoor je ze met Be Near Me. Nou, we kijken ondertussen nog op uh, de standbeelden van uh, de watersportvereniging uh, Zandvoort. En dat kan je ook doen uh, gewoon via YouTube. Maar uh, ja, jij hebt ook nog uh, nieuws over het strand, over een uh, beach clean-up. Ja, ja, ja, je kan je en tegenwoordig je eigen beach clean-up doen. En dat is uh, tijdens de plastic soepwalk ga je zelf op eigen gelegenheid. Dus met een route, een jut emmer en een afval bingo-kaart het strand op... Om de beach trash te verzamelen. En waar kan je dat halen? Nou, bij de receptie van de vakantieparken... in Rompot, Zandvoort en Bloemendaal... Centerpark, Zandvoort en Camping de Lakens. Daar starten vier verschillende routes. En je kunt je bij de receptie aanmelden. Hoe werkt het? Je kunt de wandeling op elk moment lopen, op alle dagen van de week... tijdens de openingstijden van een receptie van de genoemde vakantieparken. Je loopt op eigen initiatief, je sluit dus niet aan bij een groep... en je bepaalt zelf hoe lang je gaat lopen. Uh, waar je precies loopt, hoe ver je loopt... of of je ergens naartoe gaat om te lunchen... of lekker naar de strand gaat zitten om je eigen troep te maken. En, en, zou, <laughs> okay. en die kun je dan later weer uh, meenemen... En als je de Beats Clean-Up set maar weer terugbrengt. Voor sluitingstijd bij de receptie waar je het hebt afgehaald. Wat kost het? Nou, helemaal niks. Het is helemaal gratis. En het is dus hartstikke leuk. En toen bedacht ik me eigenlijk: allemaal leuk en aardig. Maar het is, als er vier routes zijn, eh, ligt er toch wel genoeg afval? En, want ja, als iedereen dat gaat doen, dan is het een keer op natuurlijk. Eh, ook dan heb je daar weer een frustratie ja, over. Ja, dan hebben we te weinig afval. Dan ja, is ja, ja, het weer ja. niet goed. Ja, ja. En wat krijg je als je, je aanmeldt bij de receptie voor de plastic soepbalk, krijg je per persoon het volgende: de beach cleanup set. De beach cleanup uitleg. Plastic recycling uitleg afval bingo kaart, vier plastic soep walkroutes en een kleine beloning. Nou, een hartstikke leuk initiatief voor de komende zomer. Zeker, dankjewel voor deze lekkere zomertip. Wij gaan op naar het nieuws hè, weer met de Belle press. Tot zo! Paso no va salida, vive la vida cada día.